Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wietroken op de wallen mag straks niet meer. Vanaf half mei is het verboden om op de wallen een joint te roken op straat. Dat moet ervoor zorgen dat er minder overlast komt. En helpt het niet, dan wil de gemeente kijken of ze ook het blouwen op het terras van coffeeshops kunnen verbieden. Deze buurtbewoners twijfelen of dat verbod gaat werken. Wij vinden het bijvoorbeeld uitstekend dat er een blowverbod komt. Dat je dus die wietwallen niet meer op je wal hebt of in je woning, want zo erg is het uh, maar ja, dat moet wel weer gehandhaafd worden. Het drankverbod wordt al niet eens gehandhaafd. Ik zie ze nooit. Dus hoe gaan ze dat beloofd uh, er doorheen doen? Ja, ik vind het een heel prachtig verhaal. Maar ik wens ze heel veel succes. Voor winkels, horeca en prostitutie komen ook meer nieuwe regels... om te zorgen dat bewoners een oog dicht kunnen doen. Meer dan 80 uur na de aardbevingen in Turkije en Syrië worden er nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Deze ochtend nog werd een jongen van acht gered die al sinds maandagochtend onder het puin lag. En ook een baby van een half jaar oud is levend onder een ingestort gebouw vandaan gehaald. In Gouda is gisteravond een politieagent meters meegesleurd door een auto. Agenten haalden een bestuurder van de weg, maar hij weigerde mee te werken. Toen een van de agenten de deur opende, reed de man in volle vaart achteruit... waarbij de agent werd meegesleurd. De politieagent is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is opgepakt. En Japan heeft last van sushi-terrorisme. Bij restaurants waar de sushi op een lopende band voorbij komt... gebeuren vieze dingen. Op social media staan filmpjes waarop te zien is hoe mensen aan de sushi ...likken en die snel weer terugzetten. Of de tandenstokers op tafel gebruiken en dan weer terug in het bakje stoppen. <lacht> Filmpjes daarvan gaan viral in Japan en hebben serieuze gevolgen. Volgens CNN verliezen grote restaurantbedrijven waarde op de beurs vanwege de ophef. Sommige restaurants vervangen de sushi op de band door foto's van sushi... ...om te voorkomen dat mensen ermee gaan knoeien.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 Zo. Samen zijn is de specialiteit en dat doen we genoeg in alle vrijheid. Ook al ben je de sleutels soms kwijt, ik hou toch wel van jou. Ja, en welkom bij dit tweede uur van de VVM op de maandag. En als je het hoort is het de donderdag, maar dan is het de herhaling. En... We hebben het een beetje omgeruild. En dat heeft te maken met de lengte van het voorgeproduceerde gedeelte van de Rob ackdown wordt voor nummer 2. Dus gaan we verder met het eerste gedeelte. En dat is, ja, het woord is aan PVV's, want die legt het allemaal zo netjes uit. Ja! Kom op wat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 Dank jullie wel. Het laatste liedje mag gedanst worden. Hij heet Woven.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 en vervijnt. Een beetje jazz, soul en soms zelfs wat hiphop, maar alles op haar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 Stand up, move on I'm oh. Hier allemaal zijn. Ik uh, ga een paar liedjes voor jullie spelen. Volgende niet Sunday morning.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 You don't know where to start, but you already know how this is gonna end, 'cause oh she doesn't love you anymore. No, it's not about trust any mistakes that been made. No, the feeling's just us. want this but it's gone. Dus ze moeten jullie meezingen. dringen. Maak vertrouwen op dat het vanzelf gaat lukken. Come out of your bubble. Tell me, is this the way it is? Mm -hmm, yeah. I'll assure you, there will be tears of dry.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 Just a thrill of it to lift my spirit, keeping the pace of the time I'm in. What is right?